Zijn er geen koeien? Dat wil de Boersman wel, maar dat kun je niet. Dan had de hele stal ontruimd moeten worden. En dan bent je ook geen stal en rappels meer. Wie is die vrouw? Dat is Jo Katoen. En die moet straks na de drobbelslag een borrel schenken. Dat was hier vroeger gebroek. Altijd? Oh, dat was wat ongeluk. Ik moet nu even naar winkelen. die gaat het straks filmen.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 Heur ik daar een drobbelslag? dan zal een lekker glasje zeker wel smaken. Kan dat laatste nog een keer? Tik 2. Zo man, Heur ik daar den drobbelslag? dan zal een lekker glasje zeker maken. smaken. Tik 3. Zo man, Heur ik daar den drobbelslag? Tik 4. Zo man, Heur ik daar den drobbelslag? dan zal een lekker glasje zeker wel smaken. Tik 6. Zo man. Weet ik dat een slag, dan zal een lekker glasje zeker wel smaken. Zo jongen, zitten. Wil jij een Vijfstoffen?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 Jammer nou. Die had ik nou zo graag weer eens gezien. Ja. Koning en zijn vrouw. Gek dat hij nergens naar vond. Hij is toch alweer een paar weken niet op het bureau geweest. Misschien was dat de reden...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 Tijd verging, de lamp werd aangestoken, het eten werd op tafel gebracht. Comfortabel aangeschoven proefden wij onze mislukkingen. Toch week de rij gevels die aan de ruiten drongen nu terug uit de kamer die zich vulde met raad. Hier bijeen putten wij in het geheim nieuwe kracht. Nog was de plaats die wij bezet hielden de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 Lees jij de rouwadvertenties? Nee. Ik lees tegenwoordig de rouwadvertenties. De moeder van Nicoline leest alleen nog maar de rouwadvertenties. Dus het is waarschijnlijk een uh, ouderdomsverschijnsel. Mijn moeder leest helemaal niet alleen de rouwadvertenties. Kom je daar naar bij? Wij van spreken. De krant van maandag is de mooiste, want er is een dubbele portie. Lees je echt geen rouwadvertenties?